Manik champersen met het NOS journaal. In Turkije worden de stemmen geteld na de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. Volgens staatsbeursbureau Anadolu zijn die gewonnen door regerend president Erdogan. Maar er zijn ook berichten over een lichte voorsprong voor zijn uitdager Kılıçdaroğlu. De uitslag in Turkije wordt in de loop van de avond verwacht. Twee weken geleden eindigde de eerste ronde onbeslist. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de ontploffing vanochtend vroeg bij een woning in Sittard. Het gaat om een man en een vrouw van begin 30 uit Geleen. Bij de explosie vielen geen gewonden. De regionale kranten Limburger meldde dat in het huis een verdachte woont van een liquidatiepoging. De politie wil daar niets over kwijt. Na verluid was de man thuis op het moment van de explosie. PSV is zeker van de voorronde van de Champions League. De Eindhovenaren wonnen in de laatste speelronde van het seizoen met 2-1 bij AZ... en blijven daardoor tweede achter Feyenoord. Ajax verloor met 3-1 van FC Twente, maar blijft wel derde en gaat naar de playoffs van de Europa League. AZ eindigt als vierde en doet mee in de voorronde van de Conference League. Herenveen plaatste zich op de slotdag voor de playoffs om Europees voetbal... door met 2-0 van Go Ahead Eagles te winnen. Landskampioen Feyenoord verloor thuis met 1-0 van Vitesse. De Formule 1 race in Monaco is gewonnen door Max Verstappen. Hij begon van pole position en reed de hele wedstrijd aan kop. In de regen werd Fernando Alonso tweede en Esteban Ocon derde. Sergio Perez, de teamgenoot en voornaamste concurrent van Verstappen in de WK-strijd... kwam niet verder dan de 17e plaats. Het weer. Ook vanavond nog zonnig. Vannacht is het 6 tot 9 graden. Morgen eerst zon, later sluierbewolking. Bij Noordoostenwind wordt het 16 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 And so-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 You know it's a long way down I'll make it safer for you Your parachute won't let you down Take your, your parachute, parachute and go Take a and Maybe parachute. come back tomorrow Take your, your parachute, I am Take a Stop parachute. you ever get in sorrow and If the winds don't catch you, I will I will If the winds I will I'm here yeah. Zfm, ZFM maakt z'n naam van de zonsreis. Het station met patent op de zon. ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhits. You say you're packing your bags, this isn't what I thought forever Ja, <middels> Over running free you know how Soms scrol ik door mijn foto's en verdrink in nostalgie. Denk aan lente, schroen als kunstglas en dan mis ik die magie in wat ik ben geworden. Alles wat ik nog kan zijn, want de bladeren verdoorden en jeugd is porselein. Ik zou wel willen weten of de wereld nog vergaat, want dat is me ooit beloofd. Maar zijn beloftes accuraat? Ik vind alle opties prima, maar ik wil weten hoe het zit. Dan moet ik I'm the about to the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 En a mi, venga me. papi, papi, papi, chulo. papi, papi, papi, papi, papi, papi, julo, papi, mi, papi, papi, papi, venga me. Venga me. papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi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 Elle m'attend son côté, bébé, m'attend son côté Plus sur les radars, pardon là je peux pas foder Tiket tiki tik tiki tik tiki tiki tiki tiki tiki A ticket ah A zon, zandvoort A ticket Zomer, Zomer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 She's got Brown. She got the power of the soul. Ja